9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Bij invallen in verschillende Franse steden zijn 19 moslim-extremisten opgepakt. Dat heeft president Sarkozy bekendgemaakt. De invallen waren onder meer in Nantes, Toulouse en in Parijs. Er werden onder meer vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. Vorige week werd in Toulouse de 23-jarige Mohamed Meraat doodgeschoten... na een urenlange belegering. In de weken daarvoor schoot meer dan zeven mensen dood... Volgens een bron bij de politie is er geen verband tussen Mira en de arrestaties. Maar volgens Franse media is dat wel het geval. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi noemt de tussentijdse parlementsverkiezingen van zondag niet helemaal eerlijk en vrij. In de verkiezingscampagne zijn veel leden van haar partij geïntimideerd, zei ze op een persconferentie. Volgens Suu Kyi zijn er verschillende keren stenen gegooid naar kandidaten. Waren er ook andere pogingen om leden van de oppositie te verwonden?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 57% vindt hem klantvriendelijk. Kleine minderheid van 9% is bang dat er fouten staan... in de vooraf ingevulde aangifte. Het weer in het zuidwesten opklaringen in de rest van het land bewolkt... blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 12 en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. ANWB-verkeersinformatie. Er staan opeens veel korte dagelijkse files. Wat opvalt zijn files op de A1 naar Amersfoort richting Amsterdam... Tussen het Hoevenlaken en Eenbrugge 7 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 5. 5 kilometer ook op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Crommenie en Ozaan. 5 kilometer dus. En dat uh, komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle. Kapotte vrachtwagen zorgt voor een file tussen Afrit Nieuwleuze en Zwolle Noord. 7 kilometer en de rechte rijstrook dicht.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 Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Bekijk ons verhaal op atloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 4 minuten over 9... Welkom op deze blauwe vrijdag op Radio 1. De onrust binnen de FNV houdt aan. Ouderenbond Ambo dreigt af te haken. Ze leggen straks bij mij uit waarom, maar eerst. De Franse politie heeft vannacht zo'n twintig verdachte moslim-extremisten aangehouden. De meeste aanhoudingen waren in Toulouse, maar ook in andere plaatsen, waaronder Parijs en Nantes. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, heeft dit te maken met de zaak rond Mohamed Merah, de man die de aanslagen pleegde in Toulouse? Uh, volgens een bron bij de politie niet. Uh, die bron wordt geciteerd in verschillende Franse kranten. En uh, daarin zegt hij dat de aanhoudingen niet direct te maken hebben met de aanslagen van Mera. Het zou gaan om personen die behoren tot de radicale moslimbeweging Forzaan Aliza...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 Ja, je kunt je het voorstellen, hè? dat onderzoek gebeurt uh, buiten het zicht van de pers, vooral af en toe lekt er iets uh, uit. Het lijkt erop alsof de politie inderdaad op zoek is naar een derde verdachte, naast Mohammed Mera en diens broer Abdel Kader. Uh, Mohammed Mera die overigens gisteravond begraven is in een buitenwijk van Toulouse. En die derde verdachte, ja, dat lijkt toch meer het uitsluiten van allerlei mogelijkheden te worden. Uh, het is simpelweg fysiek onmogelijk dat de broers Mera alles in hun eentje hebben gedaan. Dus, die derde verdachte die zou bijvoorbeeld betrokken zijn bij het stelen van de scooter die Mera heeft gebruikt en uh, mogelijk ook bij het verzenden van de videobeelden naar Al Jazeera. Voorlopig is er nog niemand aangehouden. Uh, wellicht vanochtend dus bij die politieactie, hoewel, ja, ik zei het al eerder, de politie heeft laten doorschemeren dat die aanhoudingen niet direct met de zaak Mera te maken hebben. Nee. Er is veel aandacht de laatste week natuurlijk in Frankrijk voor. Terreur heeft het nieuws bepaald de afgelopen weken. Mm. Komen verkiezingen aan? Hoe belangrijk vinden de kiezers dit onderwerp? Nou, er is een week, deze week een, een peiling uitgevoerd door uh, de krant Le Parisien. De eerste peiling na de schietpartij. En daaruit blijkt dat 80% van de kiezers hier uh, zich niet laat beïnvloeden door de aanslagen. Althans bij het bepalen van de keuze op wie ze gaan stemmen. Uh, andere onderwerpen vinden ze op dit moment belangrijker. Koopkracht, werkloosheid, het terugdringen van de Franse schuld bijvoorbeeld. En als we het dan toch hebben over peilingen, dan toch ook maar even de laatste trend aanstippen. De socialist François Hollande verliest iets van zijn voorsprong. Of je moet zeggen, misschien wel Nicolas Sarkozy loopt in. Hoe dan ook, het blijft hetzelfde als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Dan werd Hollande volgens de pijlers de nieuwe president. Kijk eens aan, Rond Linker vanuit Parijs. Dankjewel. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Meino Remmers is op de Haagse Hogeschool met mensen die hulp nodig hebben bij het invallen van hun belastingformulier. Is daar veel animo voor, Meino? Ja, daar is zeker veel animo voor. Want uh, voor half negen zat het wachtgedeelte waar je een nummertje kunt trekken al helemaal vol. Er zijn zo'n veertig loketten. Even meeluisteren bij loketje veertien. Ik heb pilast in Jaropkave invuld, heer. Daarom kom ik. Ah, oké. Wat voor vraag heeft mevrouw nou? Nou, op dit moment zijn er nog niet echt vragen... want ik ben met het algemene gedeelte bezig van de aangifte. Ja, maar met haar kom ik er natuurlijk dadelijk wel uit... want ik zie hier een hele map met allemaal stukken... dus daar moet ik me zo even verder in gaan verdiepen. Het meegenomen, een map en papieren en bankafschriften. Ja, en dan moet u dan proberen het essentiële uit te halen, zeg maar... En ik zeg meestal tegen de mensen liever te veel meegenomen dan te weinig. Want dat komt natuurlijk ook heel vaak voor dat mensen gewoon te weinig spullen meegenomen hebben. Ja, dan moeten we dus weer gaan bellen. Dan moeten we overal weer achteraan. En soms moeten we ook weer mensen terugsturen dat we gewoon niks meer verder kunnen. En dat is natuurlijk jammer, want dat betekent weer een nieuwe afspraak maken. Of geen afspraak meer. En dan moet je het ergens anders maar uitzoeken. Dus ja. Ja, zo gaat het hier op de Haagse Hogeschool achter Hollandspoor. Um, Behalve dat er medewerkers van de Belastingdienst zijn, zijn er ook studenten die aan deze school studeren. Ellen van Ravenswaai en Delano James, jij zei net, mensen leggen hun hele levensverhaal soms op tafel. Um, ja, het was wel eigenlijk een, uh, een apart geval, want normaal komen de mensen met lagere inkomens hier zo. En uh, dit was dan, in ieder geval was een vrouw die had ook een laag inkomen had, werkte als freelancer, het gaf ze tekencursussen. Maar ze had wel drie panden. Dus uh, dat voor huurders ook. En ze had een half miljoen aan uh, onroerend goed. Ze had nog een paar banken, had ze 70.000 euro staan. En toen moest ze het terug, gauw terugbetalen. Omdat ze zoveel te goed had. En toen kwam ze van ja, maar uh, de huurders betalen niet. En ik heb een dochter voor wie ik moet zorgen. En ik dacht, mevrouw, waarom, waarom klaagt u zoveel? En dan. Uh, allemaal met on onrelevante dingen kwamen ze mee. En ik vond het een beetje, een beetje raar eigenlijk. Maar ook met ingewikkelde constructies, vast wel. Klopt. Uh, ik heb een uh, dame gehad die uh, uit uh, Curaçao uh, kwam. En uh, die had dan een pensioen vanuit, uh, vanuit uh, Curaçao. Uh, en dan kwam ze met een, uh, met een uh, opgave uh, met Antilliaanse guldens. Ja, en zie dat maar eens even om te zetten naar euro. De juiste valuta en welke valutadata moet je dan nemen aan het begin van het jaar of het eind van het jaar? Of, of de datum van invullen? Precies. Dus... Weet je dat zelf dan allemaal? Nou, uh, met een klein beetje internethulp uh, uh, kom je er wel uit. En uh, we gaan natuurlijk altijd uh, voor een uh, ja, voordeel voor de klant die dan langskomt. Dus uh, we geven meestal de, de, de, het voordeel van de twijfel, zeg maar. Oh, fijn. Het voordeel van de twijfel. Even nog snel meeluisteren bij Loketje 30. Alsjeblieft. Het is, alle, het is allemaal hetzelfde gebleven. Ja. Vorig jaar zijn we ook geweest, hè? Ja. vorig jaar. Ja. Ja. ja, ik ben de begeleider van mevrouw... Uh, want u kunt het zelf niet invullen? Nee, nee, nee. Ik ben bijna 90. U kunt die invullen, nee. Dit is mevrouw Vissers uit Den Haag. Juist. Zeg, is het nog... Hebt u nog bijzondere, bijzondere regelingen? Denkt u er nog een voordeeltje aan te hebben dit jaar? Krijgt u nog wat terug van de belasting? Nou, Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. U hebt wel een mooie blauwe sjaal op. Dat komt mooi uit. Ja, die hoort erbij. <laughs> Het zal niet zo heel ingewikkeld worden, denk ik, hè? Ik uh, denk het niet, nee. Het zal wel lukken. Alleen, ik mis nog even het voorblad. Dat heeft, dat heeft u niet bij u, uh, waar de persoonlijke gegevens op uh, staan. Wat is, wat is dat? dat tussen? Wat is van de belasting of...? Ja, het voorblad van het aangiftebiljet. Dat is wel handig als ik dat heb. Hoeft niet per se, hoor, maar het zou... Moment. Ik heb er nog hier wat in zitten. Ja. Ik ja. weet niet of dat tijd. Nee, het is, het is een blauwe envelop. Nee, ja, blauwe en er wordt gegraaid in de tas. Even nog snel naar de directeur van de regio Haaglanden, Jan Hermans. Uh, neemt het af, omdat de belasting tegenwoordig het formulier al een heel eind invult voor je... We proberen zoveel mogelijk service te verlenen. Dus hier in Den Haag zie je in ieder geval een afname. Landelijk is dat nog wel wat ander beeld. Maar Den Haag loopt het uh, ieder jaar eigenlijk met zo'n 10, 15 procent terug. Het aantal mensen ja. dat uh, onze hulp nodig heeft. Ja, het, het, eigenlijk is dit de laatste dag. Maar uh, je kunt nog even doorgaan hè, als je echt hulp nodig hebt. Nou ja, uh, we, we helpen natuurlijk de mensen zo, zo, zo goed als we kunnen. En als je op 31 maart een afspraak maakt... dan helpen we je nog, ook al is het na 1 april. Ja. Uh, en hiermee rond Sophie nummer 1479 10572 <lacht> zijn de Remmers MNIJ. Het Af in Den Haag. Ik dank jou hartelijk. Mino Remmers, onze verslaggever, die vanochtend op pad ging uh, om meer te weten te komen over de belasting, de belastingaangifte, de belastingmoraal, dat is onder andere bij het Belastingmuseum. Dat allemaal in het kader van uh, Blauwe Vrijdag hier op Radio 1. Er wordt in de loop van de dag dus nog verder bijgepraat over de belastingaangifte 2011. Blijf luisteren. De oudere bond, ANBO, dreigt niet mee te doen met de nieuwe vakbeweging. Als die onvoldoende vernieuwend wordt. De 19 vakbonden van de FNV hebben afgesproken een nieuwe vakbeweging op te zetten die dichter bij de leden moet staan. Die veranderingen lopen nog niet helemaal op rolletjes. U heeft daar ieder ook al over gehoord in het Radio 1 journaal. Het rommelt gewoon weg binnen de vakbeweging. En de AMBO is nog niet zo heel lang lid van de FNV... en is de tweede grootste bond met meer dan 200.000 leden. Ik heb nu contact met uh, Lianne den Haan, directeur van de Oudere Bond. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt wel vernieuwen, maar u hebt niet de indruk... dat die andere grote bonden dezelfde kant op willen. En dan denk ik met name aan uh, avocabo en bondgenoten. Waaruit blijkt dat? Nou, we hebben op 16 januari afgesproken in de federatieraad dat wij de kwartiermakers die aangesteld zijn onder leiding van Jette Kleinsma uh, aan het werk zouden laten gaan... om inderdaad met een vernieuwend idee te komen rondom een nieuwe vakbeweging. Uh, en daarbij is nadrukkelijk uh, afgesproken dat de federatieraad en de bonden even gewoon niets doen. En daar ontspingen zich nu allerlei initiatieven waaruit blijkt dat een aantal grote bonden toch met elkaar in gesprekken aan het gaan zijn... Waarbij het eigenlijk erop lijkt dat het oude wijn in nieuwe zak is. Dus nog steeds de machtspositie en de machtsfactor telt. Terwijl wij eigenlijk zeggen, we zouden veel liever de hele Verenigingsdemocratie de inrichten op de inhoud. Oké. Okay. En dat is interessant wat u zegt. Want uh, u geeft aan dat bonden als Abfacabo en bondgenoten, dat zijn grote bonden met veel macht, uh, die willen ja, nog steeds één lid, één stem. En u zegt, het moet, ja. het moet op, op, op inhoud moeten gestemd gaan worden. Ja, kijk, je hebt binnen de SNV nu 19 bonden. Het zijn allemaal belangrijke bonden met allemaal eigen deskundigheid. En nu is het zo dat als het over alle dossiers, als daar de stemzwaarte zeg maar, bij de machtsfactor ligt, zoals het nu is. Bij advocaten en bondgenoten. Ja, dan als zij zeggen het is ja, dan wordt het vaak een ja. Terwijl als je het hebt bijvoorbeeld over zelfstandigen. En die zelfstandigen zeggen ja, maar het zou toch anders moeten. Dan hebben zij te weinig stemmen om daar echt iets in de melk te kunnen brokken. Dus zij zouden meer macht moeten krijgen? Zeggen, nou ja, kijk, wij zeggen: stel je voor dat, dat er gestemd moet worden over een dossier. Uh, en dat gaat over wonen in relatie tot de bevolkingskrimp. Dan vind ik dat AMBO en wellicht ook een bouw daar de stemzwaarte in moeten hebben. Als je het hebt over de zelfstandigen, dan zouden uh, de zelfstandige bonden daar de stemzwaarte in moeten ja, hebben. Ik denk, want dan heb je het echt over inhoud. Maar dan heb je ook altijd wisselende coalities binnen die vakbeweging. Ja, precies. Nu moet je altijd vriendjes blijven met de grote. En dan hoeft dat niet, want dan ga je echt naar deskundigheid en inhoud kijken. Maar nou goed, dat als, ik u zo... wij als, AMBO willen. als ik u hoor, dan hebben die grote daar geen zin in. Die zijn al met elkaar aan het praten ja. om, het, om het te regelen met elkaar. Terwijl Jette kleinsmaat toch een, iets anders probeert op dit moment. Als die vernieuwing er niet in zit, wat, wat gaat u dan doen met uw bond? Nou, dan ga ik met mijn verenigingsraad praten en op, uiteraard met onze leden de dialoog aan. Maar dan, dan denk ik dat het zomaar zou kunnen zijn dat onze achterban zegt... op die manier hebben wij er geen zin. We hebben natuurlijk twee jaar lang met elkaar gewerkt. Uh, waarbij het alleen over die machtsfactor gaat. Ja, en Dat is echt heel lastig zaken doen. En dat is niet iets wat, waar Ambo uh, echt voor staat. Goed. Lianne Haan, we wachten het af. Directeur van Oudere Bond, Ambo, dank u wel. Graag gedaan. Op Blauwe Vrijdag kijken we ook naar de belastingaangifte van bekende Nederlanders. Jawel, de eerste van vandaag hoort u zo dadelijk even voor half tien. Eerst naar Erwin de Hart. Hoes op de weg. Ja, toch nog steeds 65 kilometer, alles bij elkaar, files... Uh, beter nieuws op de A8, Zaandam richting Amsterdam... tussen Kromenie en Zaandijk. Daar was een ongeluk gebeurd. Er is nu nog twee kilometer van de file over, want de weg is weer vrij. Geldt ook voor de A28, Hogeveen richting Zolle. Na een uh, defecte vrachtwagen nu nog twee kilometer... tussen afrit nieuw en afrit Ommen. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. En dan nu naar de pers, die verschijnt vandaag voor het laatst. Een paar weken geleden maakte uitgever Wegener bekend... dat het doek valt voor de krant hoofdredacteur Jan-Jaap Heij kijkt euh, ja, tevreden terug op de afgelopen vijf jaar. We hebben als krant, denk ik, wel iets heel bijzonders gedaan in Nederland. En daar, daar krijgen we ook de, de laatste weken heel erg veel reactie op van het type... oh, wat ontzettend jammer dat jullie er niet meer zijn. Wat een leuk krantje was dat. Dus ik, ik kijk er voornamelijk heel tevreden op terug. En vanaf maandag kunnen treinreizigers ochtends dus nog maar twee gratis kranten lezen. Want zover is het inmiddels. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar het station en peilde de mening van de lezer. Nou dat is hem dan, de laatste de pers. Op de voorkant een groot bierglas, en dat staat bij op, want het glas is op of het glas is leeg natuurlijk. Vandaag verschijnt hij voor het laatst. Volgens mij is hij dikker dan ooit met 52 pagina's. En ik ben benieuwd of de reizigers hier op station in Hilversum deze krant gaan missen. Nou, ik vond hem in ieder geval beter dan de metro en de spits. Dus uh, voor een gratis krant ga ik hem wel missen. ben ja. nee, jammer, ik vond het een heel leuk krantje. Ja. Waarom? Het is niet zo'n flutkrantje. Meestal de spits staat al onzin in. En dit is wat uh, informatiever, vind ik het. Dus, uh... Dat wordt wel missen in de trein. Ja, ja, zeker. Ja, ik denk het wel. Als die er zou liggen, zou ik hem nemen. Waarom vindt u deze krant fijner dan de, dan de andere? Hij geeft ook een beetje een reëel beeld. Het is iets minder sensatie. En uh, ja... Er staan toch wat meer interessantere dingen in. En op de ochtends uh, lees ik meestal dan de spits, moet ik eerlijk zeggen. En op de terugreizen uh, de pers. Maar goed, het is niet meer, heb ik begrepen. Het wordt iets anders lezen op de terugweg? Ja, de metro, zeg ik eerlijk. <laughs> dus, maar daar staat bijna hetzelfde in als de spits. Dus ja, die ben ik snel, daar ben ik snel mee klaar. Goedemorgen. Ik zie, Goedemorgen. Je bent de spits aan het lezen. Lees je ook de pers wel eens of niet? Maar, eigenlijk altijd de spits. Nee. Waarom de pers niet? Nou, de spits die, die geeft ze meteen in de bus en hier staat voor een uh, Nou, Die geeft hem altijd. Vandaag verschijnt de laatste, maar jij zult hem niet gaan missen. Ik zal hem niet eens nee. Las je de pers wel eens? Ja, zeker. Omdat het een kwalitatief betere krant is dan de spits in de metro, denk ik. Wat heb je nu in je handen? Ik heb nu een spitsje gekregen. Maar ik denk dat de pers uh, ja, gewoon echt een sterkere krant is. En, ik wil niet zeggen objectiever, maar de kwaliteit is wel gewoon hoger. Als je het leest, is het gewoon... Uh, ja, Misschien een wat intelligentere krant dan die andere twee. Ik heb een meerdere wd's hebben. Oh ja, heel graag, dankjewel. Twee, 52 pagina's. Zo, dan kan ik even vooruit. <laughs> dankjewel. Een redactie van de pers wil uh, graag door. Een digitale doorstart wellicht. Dus niet meer op papier, maar uh, bijvoorbeeld via internet... of te zien op, het, op de iPad. Of dat gaat lukken, wordt uh, eind volgende maand bekend. Er zijn ernstige misstanden ontdekt in de Chinese fabriek Foxconn, waar iPhones en iPads van Apple worden geproduceerd. Dat staat in een internationaal onafhankelijk onderzoek... met vernietigende conclusies. Veel te lange werkdagen, slechte veiligheidsomstandigheden... en te lage lonen. Nou, Apple heeft inmiddels verklaard... dat ze alle aanbevelingen van het rapport overnemen... en dat de omstandigheden zullen worden verbeterd. Ik schakel met correspondent Wouter Zwart in China. Wouter, het is toch niet voor het eerst dat deze misstanden worden geconstateerd? Nee, dat, dat klopt helemaal. En het is wat dat betreft dus wel opvallend... dat er blijkbaar een westers onafhankelijk uh, onderzoek voor nodig is om, om actie te zien. Want uh, ja, lokale Chinese organisaties, mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties... die proberen dit al jarenlang aan uh, de kaak te stellen. Apple heeft eigenlijk altijd uh, gezwegen. Uh, onafhankelijke waarnemers waren niet wel in de fabrieken. Sterker nog, zo belangrijk om te weten, tot vorig jaar weigeren... Ja, dat... Zat erin, de lijn. Elle, welke fabriek precies die iPads en uh, natuurlijk dat een bedrijf als Foxconn uh, voor jou werkt. Wouter hè, dan Zwart, dan we, we gaan even op... stoppen met deze lijn. Want uh, ik geloof niet dat de luisteraars iets meekrijgen... van jouw interessante verhaal over uh, de Apple-fabrieken in China... en de ernstige misstanden daar. Dus wij gaan proberen die lijn te verbeteren. En dan komen we hopelijk straks bij jou terug. Joden mochten geen bloed meer geven, kregen geen hulp in de concentratiekampen... en werden bij thuiskomst kil ontvangen door het Rode Kruis. Nou, op zich zijn nogal wat van deze feiten bekend. Maar hoe het Nederlandse Rode Kruis precies heeft geopereerd in de Tweede Wereldoorlog... en hoe het beleid tot stand kwam, dat weten we eigenlijk niet. Gisteren besloot de organisatie om 67 jaar na dato daar onafhankelijk onderzoek naar te doen. Hoofdredacteur Maurice Zwirk van het nieuw israëlitisch Weekblad... vertelt Jeroen de Jager dat de kwestie nog steeds leeft onder de Joodse gemeenschap.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 Tegen onze verslaggever Jeroen de Jager. Dan gaan wij terug naar uh, onze correspondent in China, Wouter Zwart. We hadden het over de misstanden ja. die ontdekt zijn. Hi, ja, Wouter, in de Chinese fabriek Foxconn, uh, waar iPhones en iPads van Apple worden geproduceerd. Het blijkt nu uit een internationaal onafhankelijk onderzoek uh, ja, dat het uh, niet goed is daar. Uh, vernietigende conclusies, veel te lange werkdagen, slechte ja. veiligheidsomstandigheden enzovoorts. Nou, heeft Apple dus verklaard dat ze eigenlijk uh, ja, verbetering beloofd. En jij gaf eerder aan, voordat je wegviel, dat. Dat vooral komt omdat het gaat om een internationaal onderzoek. Dus dat ze het eigenlijk niet meer kunnen verzwijgen en stilhouden. Dat beterschap hè, dat ze beloven, gaat dat echt voor verbetering zorgen, denk je? heeft natuurlijk al vaker uh, beterschap beloofd. Foxconn in deze ook. Uh, dat heeft als resultaat gehad dat ze ook al een aantal keren de lonen van die arbeiders hebben verhoogd. En ja, dat is natuurlijk een hele goede situatie. Maar ja, het verhult natuurlijk niet dat deze mensen daar onder zware druk werken. Zo erg zelfs dat mensen zelfmoord gaan plegen. Nou, dat gaat natuurlijk echt niet alleen om salarissen die omhoog moeten. Dat gaat ook om oververmoeidheid. Dat gaat om het feit dat mensen dag in dag uit onze telefoontjes, onze speeltjes maken, zonder dat zij zichzelf ooit zo'n ding kunnen veroorloven. Een Apple-product is voor die arbeiders een soort ja, symbool van rijkdom... waar ze elke dag naar kijken, maar waar ze ja, er nooit één van zullen hebben. daar gaat het over. Want het is heel belangrijk dat bedrijven als Foxconn en Apple zich ook dat realiseren. Ja, want hoezeer knaagt dit rapport aan het imago van het gigantische Apple? Ja goed, het feit dat er al jaren groepen wordt dat er dingen uh, mis zijn bij Apple... Uh, ...maar dat heel veel mensen het vooralsnog ja, niet gehoord hebben of misschien niet wilden horen... ...dat zegt misschien wel genoeg. Hè? Niet alleen jij en ik of misschien iemand anders die hebben een Apple-product... ...maar ook de beleidsmakers die hebben allemaal een iPhone tegenwoordig. En de parlementariër die het aan de kaart moet spellen heeft een iPhone... ...en de minister die de wet moet aanpassen heeft een iPhone, snap je. Dus Apple is een van de bekendste uh, merken ter wereld. Het is een levensstijl waar iedereen deel van uitmaakt uh, en het is dus maar de vraag of jij en ik, nu we dit allemaal weten... dat we dit allemaal bij dit soort bedrijven gebeurt... ook echt besluit om geen iPad meer te kopen. Dat is zeker de vraag. Ja, dat is het zeker. Wouter Zwart vanuit China, dank je wel. Het is uh, inmiddels drie minuten voor half tien. Radio 1 heeft uh, verschillende bekende Nederlanders gevraagd... in het kader van Blauwe Vrijdag... hoe ze aankijken tegen het belastingssysteem. Uh, nou, elke uur uh, hoort u er vandaag eentje voorbij komen. Aflevering 1. Blauwe Vrijdag op Radio 1. Belastingaangifte van Jurgen Rijman. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Die sturen we meteen door naar het accountantsbureau. Ik wil het niet zien. Ik weet dat het allemaal wordt afgewerkt door hun. En uh, ja, eind van de maand krijgt mevrouw de bedragen die betaald moeten worden. En die worden dan overgemaakt. Maar uh, ja, je wordt er heel mismoedig van als je die blauwe envelop soms van binnen ziet. Dat de bedragen zijn die je wordt aangeslagen. Maar ja. Uh, Hoort bij het leven. Hè? Heeft u ooit iets verzwegen voor de Belastingdienst? Nee. En als ik het had gedaan, zou ik het ook niet, niet op radio toegeven. Maar ik, heb, ik, heb, nee, ik ben een ding waar ik wel heel streed ben. Omdat ik vooral weet, als je als publiek figuur. word je toch. Uh, ja. wordt er meer op je gangen gelet. Dus ik vind het ook onveroorloofd. om, om iets te verzwegen voor de Belasting. Of om, uh, Ik word heel vaak gevraagd. Van, kan je even snel doen? Dan krijg je even volop. En dan is het zo geregeld. Nee, daar begin ik niet aan. Welke belasting moet worden afgeschaft? Eigenlijk allemaal. Maar omdat we dan geen goed land kunnen draaien zo ik zeggen, al die kleine belastingtjes. zoals uh, de jolbelasting. Uh, uh, vuile luchtbelasting. Nou, ik weet ze allemaal ook niet hoor. Uh, voor het vuil. Je, hebt, je hebt zoveel van die kleine belastingen. die in de gemeentes worden geheven. Ik vind dat je dat nog gewoon. Alle kosten die de gemeente maakt voor het opruimen van rotzooi... de riolen schoonhouden, als je dat allemaal bij elkaar optelt en deelt door het aantal huishoudingen in die gemeente... dan is het een stuk makkelijker, dan weet je gewoon dat bedrag bij per jaar kwijt. Maar al die kleine belastingen, ik word er helemaal gek van. En ik vind ook dat de WOZ-belasting, uh, dat dat een stuk omlaag mag. Want zeker met deze huizenmarkt tegenwoordig zodat dat een stuk omlaag mogen. Welke belasting zou u invoeren? Belasting op hufterigheid. Ja, het is het enige wat ik me echt aan ergere in Nederland laatst, is het heftige gedrag van mensen. En in is er van ook deze mensen die ons land heel veel geld kosten, laten we daarop nou even belasting beginnen te hebben. Dat als je niet goed weet te gedragen, dat je gewoon gaat betalen. Worden de lasten eerlijk verdeeld over arm en rijk? Nee, ik vind van niet. Ik vind dat uh, zeker in de tijd van crisis, vind ik het niet eerlijk, dat juist bedrijven, ondernemers die proberen om de economie draaiend te houden, dat die alleen maar steeds meer en meer belast worden. Dat, dat vind ik eigenlijk minder. En uh, ja, daarom zeg ik ook altijd, ik ben wel uh, sociaal, maar geen socialist, want dat het gaat er bij mij niet in. Dit is Radio 1. De hele dag, blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Zo is dat. En zomaar zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Gauw door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, ook blauw bij jou? Ook blauw. Te gasten, notaris en een belastingadviseur. Zij beantwoorden straks vragen over schenken en erven. En over sparen en beleggen. Zo zo. Heeft u een vraag aan hen, mail vooral naar blauwevrijdagradio 1nl Ja, ja, nou ja, we, het gaat toch om geld binnenkrijgen ja. in deze tijd, Lara. Hè? Uh, en de 1 miljard ontwikkelingssamenwerking... waarop het kabinet zou bezuinigen, daarover praten we door. En ik heb contact met Elko Brinkman. Voorzitter van Bouw in het Nederland. Gaat het nou om hervormen... of om bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Want die bouwsector die zit in uh, de, uh, uh, de hoek waar de klappen vallen. En miljoenen misschien wel. of nou, Dat is wel heel erg veel. Maar in ieder geval heel veel ontslagen... zijn daar te verwachten als het uh, slecht blijft gaan in de okay. bouwsector. En we gaan ook nog praten over drones die Nederland wil aankopen... die onbemande militaire vliegtuigen. Dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland na half tien. Eerst nu het nieuws. Hier is Doral Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee op de drie Nederlanders zijn pessimistisch over de toekomst van het land... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Eén op de vijf mensen vindt dat het goed gaat. De sombere stemming wordt veroorzaakt door de economische crisis. Veel Nederlanders verwachten dat de economie in het komende jaar verder verslechtert. Bij invallen in verschillende Franse steden zijn 19 moslim-extremisten opgepakt. Dat heeft president Sarkozy bekendgemaakt. De invallen waren onder meer in Nantes, Toulouse en Parijs de vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. Volgens de politie is er geen verband met de vorige week in Toulouse doodgeschoten terrorist. Maar volgens Franse media is dat verband er wel. En de Bermeerse oppositielijster Aung San Suu Kyi noemt de tussentijdse parlementsverkiezingen van zondag niet eerlijk en vrij. Veel leden van haar partij zijn gedurende de campagne geïntimideerd. Dat zei ze op een persconferentie. Volgens Suu Kyi zijn er stenen gegooid naar kandidaten. En waren er ook andere pogingen om partijleden te verwonden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws anwb informatie. De spits is nu nog alles bij elkaar 35 kilometer lang. De opvallendste files zijn op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterbouw 6 kilometer. 4 kilometer op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Zuid en Afrit, Zaandijk, En ook 4 kilometer op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal West en Maarn. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Schenken en erven en sparen en beleggen. Vandaag ook bij ons Blauwe vrijdag op Radio 1. Bij ons beantwoorden een notaris en een belastingadviseur uw vragen. Straks na tien. U kunt ze kwijt op blauwe vrijdag. Caro. Uh, at radio 1.nl moet ik zeggen. Blauwe vrijdag. Radio 1.nl. Verder 1 miljard euro aan bezuinigingen op. ontwikkelingssamenwerking is schandalig, zegt hoogleraar Paul Hoebink. De bouw is nog lang niet uit de rode cijfers. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Korte hoef: Crisis op de Huizenmarkt is wachten, is zakken, is nagelbijten. Maar het is ook creatief worden. Zometeen het verhaal van de gezusters Anslijn. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland.Kiro.nl Het lijkt erop dat de onderhandelaars in het Katshuis het eens zijn geworden... over een bezuinigingspakket van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Nu wordt daar jaarlijks nog 4,6 miljard voor uitgetrokken. Bezuiniging van meer dan 20 procent. Dus Paul Hoebink, goedemorgen. Goedemorgen. Bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. Uw eerste reactie? Ja, ik vind het schandalig als het gaat gebeuren. Uh, we mogen hopen dat de onderhandelingen mislukken als dit zo doorgaat. Maar ik vind, ben altijd heel trots op dit land ga, geweest... omdat we tot een aantal beschaafde landen zoals Zweden, Noorwegen, Denemarken behoorden... Ja. die zich al sinds 1975 aan deze internationale norm houden. Ja. En dit is ondertussen ook een Europese norm. Dat vergeet iedereen in het debat de hele tijd. Ja. He, dus we hebben binnenkort uh, gaan ook uh, Duitsland en Groot-Brittannië en België... We uh, zakken nu terug de... naar 0,6 van het uh, bruto nationaal nee, product. Nee, we gaan naar 0,55... Juist. En, uh, en uh, ja, dus echt dat is echt behoorlijk te onder. En dat is voor het eerst in 40 jaar. Ja. En uh, ik vind dat erg treurig. Aan de andere kant kun je zeggen, als het geld er niet is, kan je het ook niet uitgeven en ook dus ook niet aan de landen die het ook nodig hebben. Ja. We horen tot de rijkste landen van de wereld. Uh, en uh, we, Nederlanders vergeten altijd, dat blijkt ook uit recente enquêtes... dat wat we doen is 70 cent van elke 100 euro die we verdienen... Ja. Uh, aan ontwikkelingsaanwerking geven. Ja. Nederlanders denken dat we uh, 5 euro geven. Ja. blijkt uit recente op-in dat onderzoek. is niet zo. Nee, dat nee. is veel, veel, veel en veel minder dan uh, de gemiddelde Nederlander denkt. Nou heb ik wel eens uit de boezem van het ministerie van Buitenlandse Zaken begrepen... begrepen dat die uh, ontwikkelingscontracten die we hebben met, met landen dat dat langlopende contracten zijn, dus dat je eigenlijk op korte termijn helemaal niet zo makkelijk kunt bezuinigen. Klopt dat? Nee, dat. We kunnen, ik vermoed dat de bezuinigingen als het 1 miljard worden gaan vallen op twee punten. Ja. We geven het aantal extra bijdragen aan internationale organisaties. En die zullen geschapt worden. En ja. we, geven, we kunnen inderdaad ook bezuinigen op die overeenkomsten. Dat zijn, geen, geen, het zijn in tegenstelling tot sommige andere landen maken wij niet echt een verdrag met een land. Nee. We, we, we bepalen min of meer per jaar wat we aan een land geven. Ja, dus dat en... kan wel. Ja, nou daar is de, af, de afgelopen, of dit jaar al heel ja. veel vanaf gegaan. Goed. We zijn er van, van 33 naar 15 landen gegaan. Ja, goed. En in die 15 landen die we dan nog hebben als partnerlanden, ja. daar is ook fors bezuinigd. Ja, de vraag is nu wat het CDA gaat doen, want het CDA is altijd tegen geweest. Maar ja goed, als uh, die partij ook hervormingen belangrijk vindt, dan uh, moet er ergens water bij de wijn. En nou is de vraag wat die twee dissidenten in de CDA-fractie gaan doen. Namelijk Kathleen Ferrier en, uh, uh, uh, en de heer Kopperjan uit Zeeland. Ja, er ligt een uitermate moeilijke, zware taak met name op de schouders van Kathleen VJ. Want die is woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Ja. En die heeft dus altijd ook tot dat beschaafde deel van de CDA gehoord. Gehoor, die uh, zeggen van wij moeten uh, die ontwikkelingssamenwerking overeind houden. Ja, dus uw hoop is op hen gevestigd. Ja, dat, en het is een diepe historie in deze partij natuurlijk. Uh, een van de beste ministers voor ontwikkelingssamenwerking is uh, Jan de Koning uh, geweest. Ja. En uh, die heeft uh, in die tijd altijd vastgehouden aan 1% van ons... Uh, He, een een bruto nationaal product. Dus we zitten bijna op de helft van wat er in die tijd gegeven werd. Juist. Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Ja, graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 45% dames en heren van de aannemers is bezig om hun personeelsbestand te verkleinen blijkt uit de nieuwste cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw de slechte woningmarkt en het wegvallen van opdrachten van gemeente en provincie maakt dat bouwers bijna geen opdrachten meer te verdelen hebben. Contact nu met Elke Brinkman die is voorzitter van uh, Bouw het Nederland. Meneer Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van bou uh, Bouw het Nederland. Kunnen we dit jaar een golf van ontslagen verwachten? Ja, we zijn al in de vaste staven van onze bedrijven. We hebben bijna 30.000 mensen kwijt uh, nu. En daarbij komen nog een, een grote hoeveelheid naar raming zo'n 20.000 zelfstandigen zonder personeel. En ja, met deze slinkende ordevoorraad uh, wordt het nog erger. Uh, en, en tegelijkertijd weten we dat er heel veel mensen op de wachtlijst staan voor een, voor een woning. Er uh, ja, komen steeds kinderen bij, maar dat niet alleen Er zijn mensen die van hun scholen uh, afkomen... die uh, ja, je willen toch naar een zelfstandige woning. je ziet ook dat kantoren uh, omgebouwd worden. er is ook wel weer behoefte aan arbeidskrachten, dus ja. eigenlijk ook gewoon zonde. ja. is er een getal te noemen waar u rekening mee houdt, een prognose? ja, dat uh, iedereen zit toch een beetje naar het katshuis te kijken. heb ik het uh, gevoel mensen willen zekerheid. ze snappen dus wel uh, dat ze niet erg kunnen lenen denk ik. Uh, en, en iedereen zit natuurlijk toch een beetje de nieuwe rekensom te maken. Maar ja, je wilt eerst weten waar je aan toe bent. En dan uh, ja, vermoeden wij wel dat er weer beweging in, uh, in komt. Waarschijnlijk op een lager niveau dan we gewend waren. Maar, maar toch, hè, beweging in die markt, in de huurkant en de koopkant, is al het allerbelangrijkste. Ja. Yeah. Maar goed, u zegt net zelf: iedereen kijkt naar het katshuis. Nou, naar verluid worden daar dus wel de hervormingen besproken waar ook uw sector voor pleit, namelijk hervormingen van de woningmarkt, in ruil voor 1 miljard ontwikkelingssamenwerking. Is dat iets waar u mee kunt leven als CDA-politicus? Daar helemaal niet over. En ja, ik de ene dag lees ik in de krant dit, de andere dag dat. Dus dat de reden te meer om er zwijgen toe te doen en te vragen aan de politiek om nu echt snel beslissingen te nemen. Dat is waar mensen op zitten te wachten. En wij merken ook in de gesprekken met makelaars, met woningcorporaties. Ik ga hier zo weer op bezoek bij een corporatie in Rotterdam. Ja, er is echt uh, enorm behoefte aan de opknap van, uh, van woningen. Dat ja, is natuurlijk in Oost-Groningen anders dan hier in het hartje van Rotterdam. Maar er zijn heel veel plaatsen waar uh, echt gewoon concreet. Uh, wachtlijsten zijn van mensen die, die verder willen. Ja. Uh, ook mensen die in een woning zitten die eigenlijk zouden willen doorstromen of die eigenlijk zouden moeten doorstromen. Ja, Dan moet het politiek beslissen. Dat, dat kan ik niet, niet afdwingen. We hebben een brief geschreven uiteraard zoals alle brancheorganisaties en die, die ja, maar hopen dat u op het Katshuis uh, ook voor ligt. Maar, ja. maar u pleit uh, al langer voor hervormingen van de woningmarkt en uh, het vlot te trekken van die woningmarkt om ook uw sector weer aan de gang te krijgen. Ja, omdat uh, uiteindelijk uh, mensen wel snappen dat uh, ja, je, je moet waarschijnlijk iets meer gaan betalen voor je woning, of dat nou huren of kopen is. Maar wij zijn wel afhankelijk van het politieke systeem, over de huurliberalisatie, over de vraag kunnen de pensioenfondsen straks weer die, die markt in, uh, hoe gaat het nou met de aflossing van mijn hypotheek, allemaal waar uh, uh, de, de, de, de wel groot belang bij heeft. Wat, wat de regel is als je aan het loket komt... of de banken weer een beetje uh, uh, een financiële ruimte krijgen. Ja, ja. Dat, dat, daar zitten we op te wachten. Ja. goed. Uh, u bent niet zonder invloed, want u bent ook nog... Uh, um, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van datzelfde CDA. Vindt u als je alles op een rijtje zet... dat die hervormingen belangrijker zijn dan 1 miljard ontwikkelingshulp? in de Eerste Kamer er in zekere zin niet eens rechtstreeks over, omdat we daar een soort raad van toezicht zijn. Dus ik moet me er ook niet mee bemoeien. Nou, hebt u dan helemaal geen invloed meer in dat CDA? Dat weet ik niet, dat moet ik een ander beoordelen. Maar ik Wat? weet wel, uh, nee, ik serieus, ik weet wel uh, dat het natuurlijk belangrijk is om niet alleen maar, laten we zeggen, uh, voor één jaar de gaten te stoppen. Maar dat je moet kijken uh, hoe je nou zekerheid biedt aan mensen over hun pensioen, over hun woning. Dat is natuurlijk toch heel bazaal in ja. ieder mensenleven. En vandaar dat wij ook zeggen, ja, de hele economie leidt eronder dat die bouwmarkt stil ligt. Juist. Ik constateer dat u de hervormingen heel belangrijk vindt, het belangrijkste voor de, voor de toekomst, dus op lange termijn. Ik wens u een goede morgen met uw constatering. <laughs> Goed. Uh, vorige week hebben werkgevers en werknemersorganisaties een brandbrief uh, voor herstel aan de bouwsector gestuurd, uh, uh, van de bouwsector gestuurd naar de Tweede Kamer. U hebt die brief niet ondertekend eigenlijk, waarom niet? Wij hadden al eerder een, een brief gestuurd die wij voldoende duidelijk en uitgewogen vonden. En nou, ik weet een beetje uit de ervaring dat er altijd ontzettend veel papier uh, in een, een kabinetsvergadering binnenrolt. Dus je moet het ook niet, niet overdrijven. Onze stellingen zijn vanaf het eerste begin duidelijk geweest. Daar hebben we hebben ook veel overleg over andere organisaties, ook, ook, ook met makelaars en, en andere. We hebben. Altijd gezegd, je moet de hele woningmarkt uh, bekijken. Het is ja. belangrijk dat de starters uh, een kans krijgen dat er een middensegment huurwoningen vanaf pakweg 600 euro uh, komt. Ja. Er zijn heel veel mensen die daar uh, primair naar zitten te kijken. En uh, ja, wij, wij bouwen voor de vraag, hè? Ja, zo so is het. Uh, nou heeft het vorige kabinet die crisis- en herstelwet in het leven geroepen, ook om de bouwsector uh, voor de grootste klappen te behoeden. Um, zou er een nieuw herstelplan moeten komen? Ja, maar niet, niet in de zin van, nu gaan we nadat er in het Katshuis een beslissing is genomen, nog eens een jaartje zitten studeren. Ik bedoel, bouwen, dat is wel helder hoe dat moet. En een makelaar weet echt wel hoe hij een huis kan verkopen. een corporatie weet echt wel hoe hij zijn wachtlijst, de mensen op de wachtlijst kan bedienen. Dus die kunnen spreken de dag daarna aan de, aan de slag. En ik weet uit gesprekken met mevrouw Spies, de verantwoordelijke minister, samen met collega's uit, uit de sector, dat hij ook klaar staat om bij wijze van spreken daags na de besluitvorming in het Katshuis daarmee aan het werk te gaan. Juist. Dus de, ja, dus... En daar hoeven niet eindeloos veel, uh, veel nieuwe wetten voor bedacht te worden. Nee, dus uw oproep aan uh, de dames en heren onderhandelaars in het Katshuis is... kom nu snel met maatregelen met uh, de uh, herziening van de woningmarkt... zodat daar uh, duidelijkheid ontstaat, zodat die woningmarkt weer zich kan herstellen. En dat is dan ook goed voor de bouwsector. Zo niet, dan vallen er echt heel veel ontslagen. Uh, ja, en daar hebben we uiteindelijk allemaal weer, uh, weer last van. Want ik zit hier nu in Rotterdam in een wijk. Zeg maar uit de wederopbouwperiode, dus er zijn heel veel wijken, 50 of 60 jaar. Die zijn dringend aan een opknapbeurt. Toen met vakbekwame mensen, en die moet je uh, hoop geven, we moeten ophouden met somber. Maar dat betekent dus een beslissing die het uh, niet nog bonter maakt. Elke Brinkman, voorzitter van Bouw het Nederland. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Het is Blauwe Vrijdag vandaag op Radio 1. Al uw belastingvragen worden door deskundigen beantwoord, ook deze. Waarom is de belastingenvelop eigenlijk blauw? Annemariek van Schaik van het Belasting- en Douane Museum in Rotterdam heeft het antwoord. Nou, het antwoord is eigenlijk niet zo makkelijk te geven. Want er was wel in uh, 1915 de behoefte om ja, de belastingpost te onderscheiden van de andere post. Dus toen zijn de enveloppen blauw geworden per koninklijk besluit. Maar waarom er nou voor de kleur blauw is gekozen, dat, uh, ja, dat is niet duidelijk. En in uh, 1993, toen is het pas beschermd. Dus het is eigenlijk lange tijd gewoon onbeschermd... Uh, gebruikt door de Belastingdienst. Maar toen waren er heel veel reclamebureaus en bedrijven... die ook blauwe enveloppen gingen versturen... om ook hun post te, te laten onderscheiden... of op de belastingafloop te laten lijken... of mensen schrik aan te jagen, dat weet ik niet. En uh, ja, de belastingafloop gaat verdwijnen... Met de, omdat bijna alle mensen digitaal aangifte doen. Dus dan uh, hoeft hij niet meer gebruikt te worden. Addus Annemarieke van Schaik van het Belasting- en Douanemuseum. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Vragen of opmerkingen? Mail naar blauwevrijdag.radio1.nl Straks na kunt u al uw vragen stellen over belastingaangifte... aan een notaris en aan een adviseur op het gebied van sparen en beleggen. Doet u dat vooral. Gaan we nu net terug naar Kortenhoef... De huizencrisis daar. Marcel Dekker neemt een voorschotje op de open Huizendagmorgen. morgen. Waar bent u? Oh, daar bent u. Nou, komt u even voor uw huis staan. Op, niet de deur dicht doen. Uh, nou, we staan voor uw prachtige witte villa. Uh, volgens mij een bekend ver verschijnsel in Korte Hoef. Uh, nu krijgt u van mij 30 seconden om het even te pitchen op de radio. Dus uh, alle goede dingen van dit huis mag u noemen. Nou, dit huis is een ontzettend romantisch huis. Het ligt heel mooi. Het ligt op een verhoging. Waardoor je heel mooi de tuin in kijkt en naar de voorkant de weg. Wat toch heel gezellig is. De tuin is prachtig. Veel mogelijkheden om leuke zitjes te maken. Het huis is binnen sfeervol, heel gezellig. Iedereen krijgt een gevoel van, oh wat is het hier gezellig. Een heel mooi klassiek huis kun je wel zeggen. En niet te vergeten de, ja. Ja, de, deurbel. de bel. De deurbel is helemaal super en de mooie lantaar. Het entree is prachtig met de luiken. De overkapping is sfeervol. Zullen we even naar binnen toe? Ja. Ja. Want het doet heel erg klassiek aan. Het ruikt ook een beetje klassiek, moet ik wel eerlijk zeggen. Nou, dat praatje ging heel erg goed, hè? maar dat komt ook misschien omdat u heel erg goed heeft kunnen oefenen uh, in de afgelopen tijd. Nou ja, om dit huis te verkopen in ieder geval. Want hoe lang heeft u al kunnen oefenen? Nou, een paar jaar kan ik al oefenen, maar helaas de crisis, dat is heel erg jammer. Wat moet het kosten? Het mag kosten 4,79. Nou, Evelien Anslijn en haar zuster kun je amper uniek noemen. De huizenmarkt zit op slot, dat wordt althans heel vaak gezegd... en wil ondanks die stimulerende maatregelen ook maar uh, amper uh, in beweging komen. Ger Hukker, u bent uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Wachten en dalen in prijs, schetst u eens een landelijk plaatje? Nou, de woningmarkt wint op kop, meer huizen te koop. Er staan er ruim 220.000 te koop op dit moment. En wat je ziet is dat uh, ja, ongeveer iedere week zo'n 1700 woningen verkocht worden. Maar dat waren er wel 3500. En wat je ziet is dat de prijzen dalen. Dus je moet heel strategisch uh, te werk gaan. Uh, wil je op dit moment kopers verleiden en zorgen dat ze juist jouw huis gaan kopen? En voor alle duidelijkheid, het is gewoon de crisis, hè? punt uit. Nou, gebrek aan vertrouwen in combinatie met dalende prijzen. En, en, en wachten wat het kabinet gaat brengen ten aanzien van de toekomst. Dat zijn eigenlijk de drie topics uh, wat je iedere bezichtiging bij kopers hoort. van Hoe gaat die wereld eruit zien? Ja. Het huis van Eveline Anslijn staat in Korte Hoef. Hoe staat het met de markt in Korte Hoef? Nou, ik heb even snel gekeken. Maar uh, mevrouw moet echt opboksen tegen nog dertig andere woningen... die ongeveer even romantisch zijn en, en ook veel grond hebben. Dus uh, dat is de wedstrijd die, uh, die zij de afgelopen jaren speelt. Ja. De afgelopen jaren en in die afgelopen jaren bent u ook al flink in prijs gedaald, moet u uh, eerlijk uh, zeggen. Zeker. U gaat lekker niet zeggen hoeveel dat is, nee. maar het is aanzienlijk hè? Het is aanzienlijk, ja. Het is uh, een prijs die nu gewoon het zou moeten opbrengen. Er zit misschien nog een kleine nuance in, maar dan houdt het ook echt op. Mm -hmm. het, is, het is echt te mooi om uh, voor een prikje weg te doen. Ja. Ger Hukker, slechte tijden ook voor de makelaars, denk ik. Hè? Um, kunt u daar een beeld van schetsen? Zijn er al heel veel makelaars die uh, ja, hun werk aan de wil hebben gehangen? Nou, er wordt hard gewerkt en daar is op zich niks mis mee. Maar wat je ziet is dat er in drie jaar tijd zo'n 6000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Maar dat zit met name in, in de ondersteunende rollen. Hè? Dus uh, kom je op een gemiddeld makelaarskantoor binnen... dan zie je daar meer makelaars rondlopen dan binnendienstmedewerkers. Dus uh, het, het aantal leden is niet gedaald... maar het aantal binnendienstmedewerkers is fors gedaald. Dus, uh, en, en, dus dat betekent ook winst voor de consument... want die heeft eigenlijk alleen met zijn eigen makelaar te maken... en niet meer met de assistent. Nou maakt de crisis creatief, Eveline. We lopen even naar een andere kamer ten slotte. Daar kunnen we niet zoveel tijd meer aan besteden... Maar uh, u zoekt natuurlijk alle gelegenheid om mensen hier naar binnen te lokken. Ja. Het zijn met open dagen zoals aanstaande zaterdag, maar ook op... Op de weekenden, zaterdag en zondag, zijn wij open. Wij verkopen brokanten, eh, antiek. De leukste dingen, wij zijn zelf heel creatief. En de mensen vinden het enig om binnen te komen. Ze mogen in alle kasten kijken. En, en ook naar het huis. Hoor. En met een dikke portemonnee met geld, toch? Ja, daar, dat zou heel erg leuk zijn. Laten we het hopen. Succes met het verkopen van dit huis. Heel hartelijk bedankt. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks onbemande spionage Vliegtuigjes nemen langzamerhand de luchtmacht over. Ook hier. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1987. Nou Lord 43. At 22.500.000 pounds voor de laatste keer... De schilderij 15 zonnebloemen op vaas van Vincent van Gogh haalt op deze dag in 1987 op een veiling bij Christie's in Londen een historisch hoog bedrag op. Het zet de toon voor de prijzen die in de jaren daarop worden gevraagd voor moderne werken. Wat het schilderij zo bijzonder maakt, vertelt onderzoeker Louis van Tilborg van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Wat, is? 5 miljoen, miljoen. Uh, 15 bloemen in een vaas. Tegen een gele achtergrond. Het schilderij is eigenlijk een. een... Uh, een in geel gehouden schilderij. Uh, dat wil zeggen dat er vele varianten op geel zijn gebruikt... om uh, zonnebloemen weer te geven... die eigenlijk allemaal verdord zijn. Op het enkele na. Uh, een beetje kinderlijke, sorry, zou je dat zo kunnen zeggen... variant van, van zonnebloemen. En dat is een van de redenen waarom Van Gogh waarschijnlijk... dat schilderij ook gemaakt heeft. Want hij wilde indruk maken op zijn vriend Bougain, Die kwam en die er allerlei ideeën... over de richting van de moderne schilderkunst. Dus alles wat hij als kunstenaar... Wilde op dat moment zit in dat schilderij. En het is wel degelijk ook een prachtige schilderij. Het is vandaag de dag een beetje verkleurd. Maar er is nog steeds, het staat nog steeds voor hem en wat hij wilde. Er waren, afgezien van de Parijse versies, dat waren er vier in totaal. Hij had Van Gogh heeft meerdere geschilderd in, in, in Arl voor zijn vriend, eigenlijk als studies voor zijn vriend Gauguin, waarvan er dan eigenlijk twee beroemd zijn geworden. Eentje met een blauwe achtergrond en eentje met een gele achtergrond. En met name die gele achtergrond, dat was degene die Gauguin het mooist vond. En daarvan heeft Van Gogh er drie geschilderd. Eentje in de National Gallery in Londen en eentje, dat was een soort later herhaling, uh, die uh, zit in het Van Gogh Museum en er was er nog eentje, die was op de Vrije Markt in uh, de jaren tachtig. En dat de kunstschilderij werd uiteindelijk verkocht door een verzekeringsmaatschappij in Japan in 1987 voor een enorm bedrag. Namelijk rond de 40 miljoen en dat was de hoogste prijs voor een, werk, een kunstwerk op ter aarde op dat moment. 22.500.000 pounds voor de laatste keer. Uh, voor zover ik me goed, goed kan herinneren, want het is al lang geleden. Ik werkte toen al wel op het Gochmuseum. Was er inderdaad het idee dat dat nu van Goch meer in de ja, duurder en, en uh, de, zijn werken duurder zouden gaan worden. En dat is ook datgene wat gebeurd is. Uh, het heeft alleen niet zo heel lang geduurd, denk ik. Er was rond 1990 toen de grote overzicht van de, zijn werk werd gehouden in, in Amsterdam. Uh, werd er werd nog een schilderij verkocht op de cachet, wat toen ook een nog hogere prijs behaalde. Ehm... Uh, en daarna is het afgezakt. Dat wil zeggen, tegenwoordig hebben we, is die al gepasseerd door Klimt en door Pollock en met name door Picasso. Dus hij is nu een beetje aan het afzakken, maar, maar er zijn nog steeds hele hoge prijzen voor die kunstwerken. Er was voor ons geen reden om op te bieden, maar zelfs als we dat hadden willen doen, hadden we het niet gekund. Omdat dat natuurlijk ver uh, boven onze mogelijkheden lag. Wij waren toen nog, zeker op dat moment, hadden wij geen enkel geld voor aankopen omdat wij een Rijksmuseum waren wat dat traditioneel niet kreeg. En het is pas jaren later dat ons museum enigszins geld kreeg om, om kunstwerken te kopen van een iets hogere klasse. Maar nog steeds niet van dit soort, uh, van dit soort uh, hoogbedragen. Louis van Tilborg van het Van Gogh Museum in Amsterdam over de recordverkoop van de bloemrijke Van Gogh deze dag in 1987. SJ met price tag. Hoort het van Cairo, Reporter International. Vanavond in het teken van drones, onbemande militaire vliegtuigen voor spionage, maar ook voor gevechtsmissie-doeleinden. De Nederlandse krijgsmacht wil ook dergelijke wapens aan aanschaffen. Maar er zijn twijfels over de aanbesteding. Vincent verwijst te maken van de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zitten die twijfels? Die twijfels zitten bij hoe eerlijk dat aanbestedingsproces is. Ah, dan denken we meteen aan de JSF en de kritiek van andere vliegtuigbouwers... dat ze geen eerlijke kans hebben gekregen. Ja, en dat speelt nu inderdaad ook. Dus Nederland gaat vier van die uh, onbemande toestellen aanschaffen. Uh, en we zijn voor de Amerikaanse vast, of niet? En wij willen de Amerikaanse, ja. Re readers heet het, die dingen. Reapers. Reapers. ja. ja. ja. Ja. Dat, de, maar er zijn op papier natuurlijk meerdere kandidaten. Er is nog een Europees toestel. Er zijn Chinese drones, er zijn uh, Israëlische drones. Ja. Uh, die willen allemaal meedingen naar de orde. Ja. En um, uh, het ziet eruit dat die toch geen eerlijke kans maken. En dat hebben bronnen ons verteld. En dat is wel heel merkwaardig. Want officieel is de aanbesteding eigenlijk nog niet eens begonnen. Ja. Aanstaande maandag uh, gaat die beginnen. Uh, en nu al is er door de top van de luchtmacht achter de schermen al... Uh, Bedacht dat het toch maar die Amerikaanse moet worden. Ja, is dat ook niet een beetje voor de hand liggend in de zin dat wij altijd voor het Amerikaanse materiaal kiezen? Uh, ja, en dan kun je je vervolgens uh, afvragen waarom we dat altijd doen. Want we krijgen dan aan het einde de factuur en uh, die blijkt dan altijd weer twee keer zo hoog te zijn als dat we van tevoren hadden gedacht. Zoals bij de JSF? Ja, waarvan deze week dus uitlekte dat uh, uh, het nu een duizend een miljard dollar gaat kosten om dat ding te ontwikkelen. Ik geloof ja. dat dat een triljard is of zoiets. Ja. Uh, ja, dat zijn natuurlijk krankzinnige bedragen. En uh, dat begon, die teller begon ooit op uh, 300. Ja. Dus dat is alweer drie keer zo duur geworden als dat het uh, bedacht was. Nou, misschien hebben we het ding helemaal niet meer nodig, want die drones zijn in opkomst en dat zijn die onbemande, uh, ja, het, het ziet er een beetje uit, dus radiologisch bestuurbare vliegtuigjes, maar dan uh, van het serieuzere soort. Ja, dat zijn het in feite ook. Ze worden bestuurd vanuit uh, containers in de woestijn van Nevada, maar ze vliegen dus boven Afghanistan, Libië, Somalië en schieten daar op terroristen of vijandelijke strijders. Ja, dat zijn dus vliegers die gaan naar hun werk... gewoon in een auto met hun tas onder de arm... en die gaan daar in een container zitten, in een soort van flight simulator... maar dan besturen ze dus een echt vliegtuig dat bomen kan afwerpen. Ja, en dat uh, doen ze dan een uurtje of acht... dan worden ze afgewisseld door een andere crew... want het toestel zelf kan 24 uur in de lucht blijven... dus ze kunnen gewoon drie, drie crews achter elkaar uh, in, uh, uh, in die console zetten, zeg maar... Mm -hmm. Uh, en die eerste crew die gaat dan naar huis en die haalt de kinderen van school. En uh, heeft wij spreken net nog een, een Taliban of een Al-Qaeda-strijder doodgeschoten en zit uh, s'avonds weer aan, aan de dis met vrouwen en kinderen. Ja, leidt ook tot psychische problemen hè? Bij, die, uh, bij die vliegers, heb ik wel eens begrepen. Ja. Um, de vraag is waarom wij die drones ook willen hebben, eigenlijk. Nou ja, het is natuurlijk wel de toekomst. Hè. Het is uh, de allernieuwste technologie. Uh, waarom zou je nog een piloot in een toestel zetten als dat niet hoeft? Waarom zou je je eigen manschappen riskeren in een oorlog? Dat is het idee. Het is dus een hele veilige manier van, van oorlog voeren voor je eigen uh, leger... Ja. En in die zin zijn ze heel aantrekkelijk, natuurlijk, ook voor politici. Want uh, ja, het is je altijd kunt... moeilijk het verhaal te verkopen van wij moeten onze manschappen offeren in een of ander verwegingstand voor een oorlog die niemand begrijpt. Ja, je kunt dus oorlog voeren met minder bodybags, om het maar plat te zeggen. Ja, ja. ja, goed, maar wij voeren niet zoveel oorlog, dus waarom willen wij ze dan hebben? Nou, wij, wij zijn natuurlijk wel degelijk betrokken bij al oh, dat heet wel tegenwoordig geen oorlog meer, maar dat heten dan uh, internationale, internationale conflicten. conflicten of missies. Maar ja. just, hè, we gaan natuurlijk nog steeds overal wel. Neem mee Libië doen. bijvoorbeeld het verdrijven van Gaddafi als, uh, als voorbeeld. Ja. Goed, um, uh, die, ik heb de uitzending gezien. Het is uh, um, fascinerend, want er zijn allemaal ontwikkelingen kort nog tot het einde. Er, worden, er wordt gewerkt aan een systeem waarin ze met zwermen kunnen opereren... waarin ze zelfstandig kunnen denken en zelfstandig bommen kunnen afwerpen. Wie neemt dan nog de beslissing of het oorlog is of niet? Uh, de computer, ja. En dat wordt dus ook heel, heel eng. Uh, er zijn natuurlijk op zich wel genoeg uh, uh, ethische mensen in, in, in het leger en daarbuiten... die zeggen van, dat, dat laatste stukje moet je nooit aan de computer overlaten... Yeah. Maar technisch zou dat kunnen. Goed. Allemaal te zien vanavond in Cairo, Reporter International. Om kwart over negen op Nederland 2. Vincent Verweij, dankjewel. Straks, dames en heren, uw vragen over Blauwe Vrijdag. U kunt ze stellen. Blauwe Vrijdag. Het eh, Radio1.nl. Blauwe Vrijdag. Radio1.nl. Tot zo na tien. Wanneer is het eigenlijk 1 april? Nou, sneller dan je denkt. Hoezo sneller dan ik denk? 32 maart bestaat niet, vriend. Zo!